Stiff De in de grond die lekt in dit huis. Heen over het in elke hoekje, daar zit een maars. En de vloer die is rot. Aan de wand Nou je zou denken waarom Ralf Kras Die kan toch niet zingen, die kan alleen maar bij het mannenkoor zingen Nou kom even langs in de studio Tussen 2 en 5. vanmiddag, dan kan je het zien Want ze hebben een lookalike gevonden Van Ralf, Nico Meijer dus En die hoor hier. Die ga je zo direct de komende drie uur ook weer horen. Want die staat weer achter de microfoon. Nou, dit was in ieder geval week 27 van de Boulevard. Dag 185. 51% van het jaar voorbij. 180 dagen over in 2009. En er zit echt wel Dag dag 3107 van de 21 eeuw. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Iraanse medewerker van de Britse ambassade in Teheran... is door de Iraanse justitie aangeklaagd... voor het ondermijnen van de nationale veiligheid. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. Volgens de advocaat moet zijn cliënt waarschijnlijk zeer binnenkort terecht staan. Hij heet Hossein Rassam en is de belangrijkste politieke analist van de Britse ambassade. De advocaat zegt dat hij nog niet met hem heeft mogen praten. Iran arresteerde een week geleden negen Iraanse medewerkers van de Britse ambassade. Volgens Iran is de politieke analist de enige die nog vastzit. Mogelijk wordt ook oppositieleider Mousavi berecht. Een van de belangrijkste adviseurs van Ayatollah Khamenei noemt Mousavi een Amerikaanse agent en zegt dat hij terecht zou moeten staan voor misdaden tegen de natie. Veel banden van caravans blijken niet in orde. Bij een vrijwillige controle van zo'n 250 caravans was meer dan de helft van de banden te zacht of versleten. De politie had bij de Duitse grens vanochtend bij Duiven en Emmen service infopunten ingericht. Vakantiegangers konden daar onder meer hun caravan laten nakijken. Caravanbanden gaan volgens de politie zo'n zes jaar mee. Ze sluiten vooral door stilstaan en het rijden met te weinig spanning. Verder bleek bij de controles een kwart van de caravans te zwaar beladen. Los Angeles vreest een chaos in de stad tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor Michael Jackson. Dinsdag wordt hij herdacht op twee plekken in de stad. Er is plaats voor 17.000 mensen. Maar op internet hebben zich al meer dan 500.000 fans gemeld voor een kaartje. De politie roept mensen op alleen te komen als ze een kaartje hebben. De NOS zendt de herdenking dinsdagavond live uit op Nederland 3. In Zuid-Duitsland zijn tijdens zwaar noodweer twee mensen omgekomen. Ze werden getroffen door de bliksem. Tientallen mensen raakten in het verkeer gewond. Door de hevige regenval werden veel wegen in korte tijd onbegaanbaar. Snelwegen werden afgesloten omdat ze spekglad waren geworden door de modder. Bij sportwagenfabrikant Porsche werd de productie enige tijd stilgelegd... omdat het regenwater een fabriekshal inliep. Het weer zonnige periode, morgen in de loop van de dag enkele regen- of onweersbuien. Middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 25 graden. Aan zee vooral vandaag iets minder warm.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 Eén ding merk ik meteen, mijn collega Maurice Mulder die heeft warme oren. Sorry hoor, die kopteel van gloeit toch helemaal nageloos? Niet te geloven. Jordan Rigiera en No Tingo Dinero voor Zandvoort en de regio. Ja, zo, ze, wet is 6 over 2. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Rob. In luisteraars, we zijn er weer in de het de Konders. Het zonnetje in huis, ja. Het zonnetje in huis. Nou, daar gaan de jongens van de technische dienst nu echt wat aan gaan doen. staat iets van Alaska. Volgens mij is het altijd koud. Rob in zo, dat is, zo dat is koud. Koud, kauw, koud he. Koud hè? He. En dat geeft ook nog warmte. Ja. Op. Als je dat wil, als je denkt, nou, 30 graden is niet genoeg. Van markten. Zet hem gewoon op 40 graden, dan komt het ook goed. De warmtepomp wordt geïnstalleerd. Dus CFM Zandvoort doet ook aan. Duurzame energievoorziening. Nog meer CO2-emissievermindering aan het Gasthuisplein. Ga gewoon meedoen met z'n En wij hebben zin in Zoonvoort. We hebben zin in de zomer. En, en we vandaag... gaan live. Gaan we live? Alive? Ja, Alive daar gaan Broderen. we even heen, hè? Yeah. Ja, like dat dacht wel. ik wel. Het zonnetje in! Wie gaan we daarover bellen vanmiddag? Eh, uh, Patrick? Patrick, dat lijkt me een goed plan. Eh, uh, Bas? Nou, dat lijkt me nog uh, beter plan. Eh Force Brothers? Ja, we horen het vanzelf in deze uitzending. Blijf bij, by, bij, bij, Zandvoort op... Zaterdag. Is. Maar eerst, de Doobie Brothers. De Brothers.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 One the mic And I like rock to rock the house I'ma work that body Work that body And baby just turn it down I'm ready to hit me the hop pop And don't just stop Let me see that body rock Put your applejack jack cock to the side Let me hear you say Alright right. so funky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 Ja, we hebben het al vaker gezegd. Het is niet zo moeilijk om een eentje te maken. La la la la. Het is zo gauw, maar door. De La hey, die hey, die song. La Zo, je hoort hem van Bob Sinclair samen met de Sugreal Game. Je weet wel die groep van vroeger: Van de Rappers Delights. De Rapper Clappo en dat soort dingen. Hey. Ha, ha, ha. Zoiets, zoiets, zoiets ja, Rob. een, een plaatje elkaar allemaal. Ja, dat Rob. dacht ik wel. Like Veer, mij, 14 over 2 geworden bij Zandvoort op zaterdag. En we gaan vanmiddag uiteraard aandacht besteden aan de diverse dingen die gaan plaatsvinden in het dorp en op het strand. Laten like wel reach the beach. Reach the beach, die zijn ook weer terug. Hè? Er, is behoorlijk. Nou, er is heel veel aan de hand in Zandvoort. En hoe kan het ook anders? Ja, als Zandvoort daar wel toch iedereen een beetje mee geassocieerd worden. De goede merken, de minder goede merken. Iedereen heeft wel iets met Zandvoort. Van de week ook, Rob. Heb jij er nog eentje gevangen? Nee. Tamponnetje niet? Nee. <laughs> jij wel. Nou, dat was het einde van de reclame. Volgens mij van, uh, oh jee, daar gaat me OB. Maar in ieder geval, met roze parissuutjes kwamen er tienduizenden naar beneden zeilen ze over Zandvoortse strand. Onder waar? andere, overigens. Maar uh, Royaal naar beneden, hoor. Die, die dingetjes aan een parissuutje weliswaar. Ik heb ze net gemist. Maar <laughs> Modi heeft de hele verzameling thuis nu, <laughs> ja. dus uh, dat scheelt weer. En ook, uh, was gisteren, ja, dat was ook wel heel aardig even om uh, te memoreren. Radio Veronica was op het strand. Van Zandvoort of Bloemendaal? Van Zandvoort. Oh. En uh, waar nou waren ze op het strand? Om uh, daar in ieder geval uh, wat laptops. Ja, niet van die zuinige laptops, HP 500 units. Gewoon uit te delen. En waar was dat? Uh, bij Bouwers daaronder. En Joelle van Andel. Van harte gefeliciteerd, wijfie. Met je mooie laptop. Maar eerst lekker op vakantie. Lijkt me wel toch? Oké. Okay. Maar die heeft dus eentje gewonnen. En Radio 538 was er ook nog. En TMF was er gisteren Kijk, bij, uh, bij de Chin Chin. Dus uh, kortom, a place to be is Sanford. staat in the picture. Zo is dat. En vanavond kunnen we lekker gaan swingen bij Swing Station op het strand. Oh, waar is dat dan? Dat is bij Club Maritiem. Hey, dat klinkt gezellig, Club Maritiem, jongen. Daar is toch altijd wel wat de leukste te doen, hè? Dat dacht ik wel. En morgen kan je weer uh, lekker gaan Sanford uit live Even lekker flaneren. Heb ik knee En daarover gaan we straks uh, eens even de heren bellen op het strand. Die er allemaal mee doen. Skyline, mango's. Nu vergeet ik het weer Leiden even. waarschijnlijk, of Brussel's. Sorry, ik weet het even niet maar kom, kom zo meteen wel ga je wel helpen. Eerst gaan we even naar het strand toe Met wind en zeilen De single van Splitsing De zin van Dood of Levend, Dead or Alive, en You Spin Me Round. Nou, als we zo net weer uh, buiten kijken, dan krijgen we absoluut zin in het strand. Voor Zandvoort en de regio. Ja, toch Ralf hé. Hey. Ja, en krijg Klaar, je zin in het, sand. Zand, in, in het strand, dan krijg je ook zin. Jij hebt het over Dood in Alive, maar wij gaan gewoon naar? Zandvoort Alive. Zandvoort Alive is uh, still alive, gelukkig maar. En daarvoor hebben we niet zomaar iemand onder de knop. Nee, de uitbater met zijn broer samen. Wat de hele familie die werkt volgens mij mee bij dit soort dagen. Ronald Vos. Ja, hele goedemiddag allemaal. Hey Ronald. goedemiddag. Alles goed met je? Ja, lekker. Lekker druk ja, zeker nu, hè? Het is waanzinnig goed gaat. Oké, okay, Helemaal goed. En morgen wordt het nog veel en veel drukker. Want dan staat er weer de eerste salvert live op het programma van dit jaar. Ja, klopt, ja. De, de eerste uitvoering van het salvert Lijf. live uh... ...gaan we aankomende of morgen aan doen. En we gaan er drie krijgen, hè, dit jaar? Ja, dus uh, aankomende zondag... ...en 8 en 9 augustus. Oké. Okay, heb ah, ja. je een mooi weer besteld. Het een beter, maar dan heb je wel wat Ronald, hè? Ja, ik hoop dat je genoeg betaald hebt voor morgen nog. <lacht> ja, ja. Niet dat het een één keer gaat regenen. Dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Nou, je vraagt alvast een uh, generaal repetitie of zo. Dat... Uh... <lacht> Ja, dat is, uh, de voorstellingen zijn wat wisselend, maar uh, we gaan er gewoon vanuit dat het lekker mooi weer wordt. Dat het gewoon, uh, iedereen lekker op zijn fiets in het strand kan en uh, een biertje kan komen halen of een wijntje. En lekker dat hoor. Het eventueel wat minder wordt een uh, zet bouwen. We gewoon heel alles overdekken weer met tenten. En uh, heel, veel, uh, heel veel goede artiesten die we komen. Ja, dat hebben we ons best weer gedaan. Kan je, uh, kan je wat noemen? Het is een rijtje van juwelsten, als ja. het ware. En er komt Benny Rodriguez, die komt ook nog langs, Raimundo, Tetro en Sven. Nou, hoe heb je dat allemaal voor elkaar weten te boksen tussen de bedrijven door? Want er staat wel wat, onze compliment hoor. Ja, ik nou na acht jaar opbouwen met Sam live, hebben we aardig in de regio aardig wat naam weten te bouwen, op te bouwen. En ja, dan moet je je gasten natuurlijk wel wat voorschotelen. Dus uh, leuke bands, salsa, DJ's, noem het maar op, we hebben alles. Het hele circus is uh, compleet. Is er mogelijkheid tot een, het, het aanschaffen van een soort van paspatour... ...dat je al die podia zo'n beetje kan afstruinen als bezoeker? Ja, dat is het leuke op wat We zijn met Sanford Live nog steeds. Het is vrij toegankelijk voor iedereen. Zo. Iedereen ja. is, uh, kan lekker naar binnen komen. Want, uh, uh, ja, het is uh, vrij toegankelijk. We hebben geen entreeprijzen. En <laughs> jullie doen het met uh, drie uh, strappafuels: uh, Brussel, uh, Skyline en Mango's? Ja, met z'n drietjes nog steeds. En dan morgen, ja, hoe laat gaat het beginnen eigenlijk? Nou, vanaf een uurtje of vier gaan we voorzichtig een beetje draaien. Vanaf zes uur, zeg maar, dan uh, gaat waarschijnlijk zeker de eerste band uh, beginnen. We hebben de uh, Duitsland, de Strovers. Het is een Duitse band, maar waanzinnig goed. Ach zo. Een breed repertoire. En, uh, Heb je geen uh, Pieter Fox uh, kunnen, kunnen inschakelen met House am zee? Ja, die kon net niet. Die nou, kon net niet. Oh, dat is nou weer jammer. <laughs> <laughs> nee, we sluiten af met je Welsen. Het is een waanzinnige band. Uh, denk ik denk een beetje in de regio uh, ook wel een beetje naam gemaakt en Ze staan momenteel in het programma bij Guus Meeuwens. En hebben verkozen dat beste coverband van Nederland. Dus het gaat uh, echt waanzinnig goed met die jongens. Dus die uh, komen de boel even afsluiten hier ook. Het gaat weer een mega feest worden En Kunnen we wel lekker barbecue doen? Dat vinden wij ook altijd zo gezellig. Om je vingers bij af te likken in ieder geval. Ja hoor, lekker de, de, de barbecue staan aan. Uh, het is echt een strandfeest. Dus Lekker met je voetjes in het zand dansen, barbecueetje erbij en uh, zo'n feest op op strand hoort te zijn. Kortom, be there, wees erbij en ga er naartoe. En mocht je daar wat anders hebben gepland in je overvolle agenda... ...maak een gaatje vrij en ga gewoon naar de Zandvoort, live. Ronald, heb jij nog een tip voor de mensen die morgen naar jullie toe willen komen? Hoe kunnen ze dat het beste doen? Uh, ja, het ligt naar waar je vandaan komt, maar in Zandvoort zou ik gewoon lekker de fiets pakken... En, uh, ...of uh, als je in het centrum woont, gewoon lekker lopen. Dus, uh, we zitten voor het centrum. Dus het is allemaal uh, het beste te doen. Uh, ik zou, uh, als je iets verder wegkomt, zou ik wat uh, vervoer regelen. Lekker met de, de trein. Of, uh, die is ook één minuut hier vandaan. Kijk, ja. dat bedoel ik. Allemaal ik ga niet met de auto rijden. In ieder geval niet met de auto. Dat is het minst uh, verstandige. Ja, weet je. Het, uh, we gaan er toch vanuit dat mensen gezellig een biertje gaan drinken. Dus dat... Uh, is niet de, de meest verstandige optie dan. En als je in Zandvoort uh, Noord woudt, pak je gewoon een tuk-tuk. Bijvoorbeeld zo'n bijvoorbeeld. 0-9-0. Ja. <laughs> <laughs> wel reserveren, want als je 5.000 man in één keer een tuk-tuk wil... dan. Uh... <laughs> dat gaat niet lukken met uh, drie uh, tuk, -tuk Dat gaat niet lukken niet. <laughs> <laughs> in India wel, maar hier niet. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hey Ronald, heel erg bedankt voor uh, het een en ander dat je het hebt toe willen richten... ...betreffende het mooie programma. En het staat inderdaad als een in huis. Het programma Zandvoort Alive is gewoon niet meer weg te denken. Heb je zin in Zandvoort? En heb je zin in Zandvoort Alive? In ieder geval, heel veel plezier en nogmaals bedankt. En we maken er een mooi succes van. En we gaan ervan uit dat het weer zo'n minimaal zo minimaalse blijft als dat het nu is, Ronald. Uh, ik hoop dat het mooier wordt. Oké. Okay. Uh, nou, uh, Ronald, heb je je voeten nog in de zee gehad? Vandaag, nee, sorry. Oh, maar je de weet water, de temperatuur wel? Ik zweet vandaag. weet vandaag. Weet je de watertemperatuur van vandaag? Uh, voor mij ligt het rond de 18 graden. Oh, wow, wel lekker trouwens. Tropisch, man. Dus... Nou, dat is super toch? <laughs> ja, het is dus lekker. Het begint lekker op temperatuur te komen. Ja, het is gewoon een ongelooflijk mooie stranddag uh, vandaag. Dus, uh... Kom allemaal naar het strand. Oké, okay, dankjewel Ronald en tot een andere keer. Oké. Okay. Hey. Dat was uh, Ronald Vos van uh, Skyline. Waar morgen uiteraard weer Samford Alive los gaat barsten. Vooraf iedereen is iedereen vanuit welkom daarvoor ook al. Maar daarna zijn ze nog niet aan het optreden. Dus, maar wel gezellig. can behind my back feel were Er waren weer twee grote hits, non-stop bij CFM, Sanford op zaterdag. Als eerste hoorde je De Silas en Vlajaars Vlajaars. En erachteraan de hit van Van Velsen. Dat was uh, Love Song. Nou, we gaan uiteraard uh, morgen met z'n allen naar Sanford Live horen. Dat is juist van uh, Ronald Vos. Dat gaat weer een feestje worden daar Ralf. Een uh, heel erg uh, mooi feest. De aftrap wordt weer gegeven En wist jij erop dat het al het uh, tweede lustrum, oftewel het eerste decennium is? Echt waar? Het zijn al tien jaar in de weer die gasten. Al tien jaar in de weer? Ja, op wat deze manier. Het, he? Wat gaat de tijd toch snel? He, dan? Nou, dat, de, dat zeggen wij inderdaad wel vaker. De time flies when you're having fun. Nou en gisteravond was ook typisch zoiets uh, van toepassing. Tante Rietje Driehuizen die is er meegestopt met het uitbaten van Jack Driehuizen, tent 21. En die is overgegaan naar de volgende patiënt, als het ware. Ja, weet je wat mij opvalt? Dat het uh, midden in het seizoen is, die overstap. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Dat is opmerkelijk. Was daar een bepaalde reden voor? Of, uh... Ja, en dan kan uh, de nieuwe uitbater... Je doet van harte gefeliciteerd met de mooie aankopen. En wat een mooie locatie heb je daarmee uh, verworven in ieder geval. Uh, die kan meteen doordraaien. Ja, die hoeft niet te bouwen en zo. Ja, dat schuilt uh, weer. Dat schuilt weer in een slok op een borrel. Beter een goede start met dit soort uh, weer aangelegenheden. Zo, dan uh, dat zo... je het hele spulletje in de loods hebt staan. En, uh, maar we moet gaan afwachten hoe het allemaal in elkaar uh, gezet moet gaan worden. Ja, helemaal goed. Zo helemaal meteen, goed. Zometeen gaan we swingen met de swingstation. Ja, dat is het ding wat zeker is. En nog wat over dat uh, ja, tienjarig bestaan van die Zandvoort Alive edities. Begin augustus, 8 en 9 augustus, komt er een nog groter event. Wat ook weer onder de naam Sanford Alive uh, valt. Mm -hmm. Maar daarbij zijn uh, fietsmogelijkheden, attracties uh, met surfboards, windboards. Uh, alle mogelijke activiteiten die op het strand, on the beach, kunnen worden uitgevoerd en ook gedaan. Zo, goed met bezig. De met demos, presentaties... Uh, Kortom voor ieder wat wils. Ook in het kader van de coming up Iron Man. Wie daar weer in het verlengde staat. En de, tijdens die 8 en 9 uh, augustus editie. Heel veel DJ's zullen daar dus optreden. En de Love Boat Party. Zo, so, ja. Ja, Ron Diablo. Maar wie er ook bij optreedt, en dat is de Zandvoortse artiest, natuurlijk de Zandvoortse band van, van Kessel. Oké, okay, die is ook weer aanwezig dan. En dus over een maandje is het alweer eens zover hè? Ja, dat bedoel ik. Dat gaat snel, jongens. En dan hebben we ook nog een festival in het uh, dorp. Dan gaan we lekker salsa dansen met z'n allen. Oké. Okay. 18 juli vindt de plaats, onder meer hier op het Gastensplein. Het podium van het Gastensplein gaat gebruikt worden voor een festival. Nou, dan kunnen, dan kunnen de fonteintjes ook prima van pas komen. Want de voetjes gaan dan van de vloer. En dan wordt het alleen maar heter onder die voetzaltjes. Dus nu moet het absoluut gekoeld worden, Rob. En we hebben niet alleen maar festivals nodig om het gezellig te maken. Ga gewoon het centrum in. Geniet van de lekkere terrassen. De hapjes en de drankjes. Want de horeca Zandvoort is weer goed vertegenwoordigd. En als je in de familiezaak komt, wat de horeca betreft. Ja. Dan moet je maar een opzij, opsteken. En we hebben nee, zin in Zalfort, Dus we gaan er gewoon voor, hoor. Ja, dat ik wel. De Sony's hebben er ook zin in. Dans je de hele nacht. Met mij, nou we gaan wel eventjes door. hoor. Vanavond bij Roy van Burië. Ik met mij. Ik kan het niet stuk met jou, maar waarom doe jij dit? moet een Dunk it, stick it, flip it, and ride that B-O-O-T-Y-O-M. Het was de uh, Tech Team en Hoop, there it is. Oh. Altijd leuk, hè, zo'n plaatje. Ga ja, toch? Ja, toch? Ja, als je er toch bent, dan wel leuke muziek, hè? Dat dacht ik. En waar heb je dit anders dan? Bij Zandvoort? Op zaterdag. zaterdag. ja, dat dacht ik wel. Lijkt me wel, toch? En we gaan nog wel eventjes door. Tot aan vijf uh, uur. Ik wou zeggen, tot aan een Roy on Air. We gaan uit je bol. Maar Roy on Air is uh, heel Zandvoort even zaterdag. op vakantie. Wat is hij aan het doen dan? Hij is even op vakantie. Vakantie, ja. Oh, vakantie. Iedereen heeft vakantie. De vakantie zijn nu definitief begonnen. De grote uittocht vindt ook plaats. Allemaal Zandvoort is toch wel weer de place to be. Jij Dat gaat dus ook drukker. van de week verlaten weer, toch? Ja, ik ga ook eventjes uh, een hele korte vakantie even een weekje in de uit. Kijk, je hebt helemaal gelijk. En dat moet je natuurlijk allemaal even bijhouden. Dus we eerlijke... moeten hier een paar weken missen. Ja, dat is niet Nou, dat doe je ons niet aan, toch? Nou ja, goed. Een beetje ruimte in de air. Hè? Een beetje ja, lucht in die air, als het ware. Voor ook weer voor andere mensen die daar ook weer een steentje bij hebben. Maar we hebben een op. goede vervanger voor je. AJ. AJ Vos, Ja. Hey, hey. En Daniel Lefferts, ja, Ook nog. Uiteraard niet te vergeten. Ja, Daar heb je er wat minimaal twee voor nodig voor zo'n apenkop als Rolf Cross. <laughs> Hoe else? Hoe else? Anyway, nou, de zo... vakanties zijn helemaal losgebroken. Nou, en geniet ervan. De aftrap van het weer. Als die in ieder geval zo blijft tot het einde van de vakantie... dan wordt het een hele mooie vakantie. Een hele mooie warme zomer. Zo is het. En daar hebben we zin in. We gaan zo meteen even naar Maritiem. Voor Swing Station. Eens kijken hoe het aan het gaat. Live the man who sailed to sea. And he told us of his life. In the land of submarines. So we sailed on the sun Till we found the sea of green And we live beneath the waves In our yellow submarine We all live in a yellow submarine Yellow submarine, yellow submarine we all live in a yellow submarine Yellow submarine, yellow submarine And our friends are all aboard Many more of them live next door And the band begins to play We all live in a yellow submarine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 We live a life of ease. Every one of us has all we need sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all Yellow Submarine, Yellow Submarine, We all Yellow Submarine. Ja, dit plaatje geeft je ook zo'n lekker zomers gevoel hè, bij dit lekkere warme weer van vandaag. Jorden, de Beatles en de Yellow Submarine. Nou, zodanig gaan we even contact opnemen met uh, iemand van de swing station. Want dat uh, vindt vanavond uh, plaats bij Club Maritiem. Swingstation uiteraard bekend uithalen bij het station. En deze zomer op het strand te vinden bij Club Maritiem. Lekker swingen op de muziek uit de 70, 80er en 90er jaren. Dat is in ieder geval hetgeen wat ik erover kan vertellen. Maar we hebben iemand aan de telefoon die daar ja, veel niet, meer van weet. En niet zomaar iemand, die is de gast alvast uh, de boel aan het verkennen. Daar bij Club Maritiem, bij Harry Vase en Joken natuurlijk. En uiteraard ook nog andere zijn zoon. William, hartelijk welkom in de uitzending bij Zandvoort op zaterdag. Ja, goedemiddag. Hey William, vanavond uh, barst het los op het strand Swingstation. Ja, klopt. En klopt. Uh, we kennen Swingstation uiteraard wel uh, vanaf het uh, station in Haarlem. Ja. Is het een beetje hetzelfde concert wat jullie op het strand gaan doen? Nee, nou ja, nou, dat is wel uh, voor de oudere jongeren en uh, on, uh, Natuurlijk helemaal ook vrij en gezellig lekker swingen, Maar uh, we hebben uh, de, normaal was de zaterdag 78's uh, uh, Classics dansen uh, danshits. Uh, uh, ja. Maar nu hebben we meer een bredere mix. Waardoor we ook die vrijdag uh, gasten een beetje uh, uh, plezier, Uit de stoelen krijgen in ieder geval. Ja. En lekker dansen met z'n allen. Want dat is in ieder geval het grote ja, thema wat er staat te gebeuren. Ja, het is uh, elke, zaterdag altijd, uh, elke zaterdag deze zomer bij Club Maritiem. Strand Paviljoen 9 is het uh, swingen En uh, dat is uh, elke zaterdag in juli en augustus. Gezellig. Ja. Vanaf hoe laat is dat? Vanaf uh, 7 uur is het uh, dansen. Tot 12 uur. En daarvoor kan je al bij uh, de, de mensen van Maritiem een buffet uh, genieten. Dat is gewoon een, uh, zeg maar, een uh, barbecue buffet. Uh, oh, lekker ja, hoor! Lekker hoor! Aan de spies. <laughs> ja. Dus uh, ja, het is natuurlijk heel uh, lekker weer uh, om uh, gewoon uh, al een beetje aan het terrasje te zitten en uh, uh, aan het strand en dan wat eten en dan... Uh, nou ja, daarna gewoon rustig met de voetjes op de vloer natuurlijk. De swingstation uh, in Sanford, is dat uh, het eerste jaar dat jullie dat doen? Nee, dat doen wij al vier jaar. Al vier jaar? We zijn al vier jaar. jaar. Ja, oh, ja. Jaar. <laughs> We okay. hebben drie jaar leuke feestjes gehad bij Take 5 en dit jaar voor het eerst bij Club Maritiem omdat we daar elke zaterdag terecht konden en nou ja, het is ook helemaal fijn, goede mensen, de familie Vaarsen. Uiteraard. Ja. Wat zijn die ondernemers op het strand allemaal actief om de mensen het toch maar in ieder geval weer helemaal naar de zin te maken, dat is gewoon opvallend hè Ja, ja. Nou, ik vind dat Zandvoort het goed doet dit jaar hoor, de VVV die krijgt een dikke pluim van mij. Uitstekend, ja, en al die ondernemers die daar natuurlijk een steentje aan bijdragen, ja. vooral ja. ook niet te vergeten, want je moet het met elkaar doen, precies zoals je het ook zet. Zeg, en ja. uh, wat dat dan gaat, het Swing Station concept sluit er uh, niet alleen mooi op aan, je ja. bent de trend een beetje aan het zetten. Uh, voor Zandvoort uh, misschien wel, ja. Nou ja, dit is ook Murder, heb je, heb je ook uh, Alive, uh, Zandvoort Alive. Mm -hmm. en, uh, ja, dat is iets anders, dat is meer live uh, bands. En, uh, maar goed, uh, ja, voor de dansfeestjes, uh, ja, eh, uh, ja, goed, uh, het moet niet te veel worden natuurlijk. Niet, niet, niet, niet, niet dat iedereen die dansfessies gaat geven. Maar uh, ja, het is, uh, we hopen, verwachten zo'n beetje uh, 200, 250 man uh, vanavond. Uh, Oké, okay, gezellige club. En, en, ja, want je gaf het al aan, de oudere jongeren in Zandvoort, is dat nou een beetje de vergeten groep aan het worden? Nee toch? Nee, nee maar je mag het ruim zien. Want Zandvoort, uh, is, is, is, komen, ze komen echt van Heine en verder hoor. Uh, mm -hmm. Van Alkmaar tot uh, aan Delft. Okay. En uh, voorbij Amsterdam, dat is het Swingstation publiek. Ja, je hebt niet zomaar een tent vol, dus uh, ze komen overal vandaan. Helemaal gezellig. Nou, ja. In ieder geval hebben we met z'n allen zin in Stanford William. En jullie doen ja. daar ook lekker aan mee met Swingstation. Ja. Elke zaterdagavond dus bij Club Maritiem tijdens de zomer. Absoluut. En een lekker uh, satéetje prikken of zo, iets, iets van de barbecue graaien. Lekker hoor. En een biertje ja. erbij, ook zo vervelend allemaal. Weet je wat ik altijd belangrijk vind? Wat gaat het kosten als ik langskom? Uh, de kosten zijn uh, 9 euro voor de entree voor de dansen, voor het swingen. Mm -hmm. En uh, uh, het uh, buffet kost 16 euro. Nou, ben je voor 25 okay. uur, dus uit in thuis. En dan heb je een geweldige avond. Ja, en uh, de Club Maritiem heeft een van de goedkoopste consumptieprijzen in Zandvoort en in Nederland. Oh? Dus uh, ja, dat is het, uh, Kijk, wat doet een biertje daar? Wat doet een biertje daar gemiddeld? Nou, ik, ik, ik, ik betaal uh, omdat ik... Uh, nou, ik weet niet wat een biertje kost. Joh, dan moet je weer die fase hebben. Oh, Jij krijgt het gratis dit, zeker. Nou. Jij krijgt het gratis zeker. Nou, als het de spuig had, dan, dan gaat de teller ook uh, tellen. Dat begrijp ik. Maar zover is zo het goed. En ik uh, ja, ik zal het vanavond merken. Maar het, is, uh, het zijn heel goedkope, fijne consumptieprijzen. Dus. En de kwaliteit is reuze. Want het is ook niet geheel onbelangrijk. Kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding, Dat klopt als een busket. Ja. lekker zwingen, lekker eten, lekker ja. dansen vooral niet te vergeten en ja. de zon in de zandvoortse zee zien zakken bij de swingstation vanavond.